10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. We horen zo hoe de woningmarkt ervoor staat, want de NVM komt met de nieuwste cijfers. En het vriest dat het kraakt, ook in Canada, soms zo hard dat het daar explodeert. Nu is het NOS Journaal met Dorald Megens.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 mogen die patiënten overdragen aan een collega. Dat staat in een richtlijn van de artsenorganisatie KNMG. In principe zijn artsen verplicht om aan iedereen zorg te verlenen die dat nodig heeft. KNMG komt nu tegemoet aan artsen die om principiële of emotionele redenen... niet aan het overlijden van dit soort patiënten willen meewerken. Het gaat om ongeveer 1% van de patiënten. De helft van die groep is euthanasie geweigerd... waarna ze zelf een eind maken aan hun leven. In Japan zijn bij een explosie in een chemische fabriek zeker vijf mensen om het leven gekomen. Er raakten meer dan tien mensen gewond. De explosie deed zich voor in een fabriek van Mitsubishi, in een industriestad in het midden van het land. Vooralsnog lijkt het erop dat werknemers een fout hebben gemaakt, waardoor er een chemische reactie is ontketend. Er is geen brand geweest en de schadende gevolgen van de fabriek zijn nog... Onbekend, Maar de beelden die we zien hier op het nieuws laten wel zien dat de fabriek er nog staat. Dus het is niet alsof de hele fabriek verdwenen is. Correspondent Kjell Duits was dat. Voor zover bekend zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen en is er geen gevaar voor de bevolking. De fabriek lag in 2010 drie maanden stil omdat het Japanse bedrijf de vergunningen niet op orde had. Het is niet bekend of er een verband is met het ongeluk. Lokoburgemeester burgemeester en VVD-wethouder Van Gelder uit wijk bij Duurstede... was betrokken bij Wieteelt. Volgens het AD heeft Van Gelder via Strooman in 2010... een huis in Arnhem gehuurd. Daar werd een jaar later een hennepkwekerij opgerold. De wethouder zou de dus Strooman zwijgeld hebben beloofd. Die komt volgens de krant nu met het verhaal in de publiciteit... omdat het beloofde zwijgeld nooit is betaald. Van Gelder noemt het een privékwestie... en zegt dat hij in deze zaak alleen getuige is. De Koningsspelen worden dit jaar op 25 april gehouden. Maar niet alle scholen kunnen eraan meedoen... omdat zo'n 10 van de basisscholen dan al meivakantie heeft. Pasen valt laat dit jaar. En sommige scholen plakken daarom de week van 21 april aan de meivakantie. De organisatie van de Koningsspelen wist dat er scholen dicht zouden zijn op 25 april. Maar een goed alternatief was er niet. Het idee is om de Koningsspelen jaarlijks op de laatste schooldag voor Koningsdag te houden. Het weer het is erg wisselvallig, maar af en toe kan ook de zon doorbreken. 10 tot 12 graden wordt het vandaag. Het waait stevig, bij zee erg hard. In de middag en avond kunnen windstoten voorkomen tot 90 km per uur. Er staan nog steeds files, Keeskwaks. Onder andere op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... tussen 1 Brugge en Hoevelaken. 5 km, dat is na een ongeluk. De rechte rijstok is dicht. De A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zomer is even dicht geweest, na een ongeluk bij Hoge Heide. De rijbaan is weer vrij, er bestaat nog 2 km file. Op de A7 Groningen richting Heerenveen... de nasleep van een aanrijding bij de Afrit Friese Palen. Nog drie kilometer file. De ochtendspits op de A8 is nog niet voorbij. Vanaf Zaandam naar Amsterdam. Zeven kilometer bij Oostzaan. Een vertraging bij Rotterdam na een ongeluk op de A16. Vanuit Breda. Voor knooppunt de Brechtseplein staat zeven kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht.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 met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. En zometeen deel 4 van de reportageserie over het levenslied... en daarin de man die André Hazes hielp aan zijn beroemde rijmwoordenboek. Ja, toen heb ik inderdaad tegen hem gezegd van... Eh, misschien moet je eens gewoon even zo'n prisma rijmwoordenboekje... voor 2 gulden 50 gaan halen, dan gaat het een stuk sneller. Eerst nu de woningmarkt. We hebben de stijgende lijn te pakken. Het afgelopen kwartaal zijn er ruim 36.000 huizen verkocht. En dat is volgens makelaarsvereniging NVM het hoogste aantal... sinds het begin van de crisis. En om eens verslaggever Louis Dekker praat erover met Ger Hukker. Voorzitter van de NVM, de woningmarkt veert op. Is dit het moment waar iedereen op zat te wachten? De streep onder vijf jaar misère? Nou, heel voorzichtig kan je zeggen dat er structureel sprake is van herstel. Maar realisme is wel dat dat een heel fragiel herstel is. Dus je, je fluistert ook bijna van er is sprake van herstel... omdat de, de praktijk de afgelopen jaren was... Dat je had het nog niet uitgesproken of er kwam weer een kwartaal waarin de prijzen daalden. Dus u durft het eigenlijk niet hard op te zeggen? Nou, wij, wij hebben hard gezegd uh, dat we verwachten dat ergens rond de zomer... er een nieuw evenwicht op de woningmarkt uh, zal ontstaan. En dan ben je zes, zeven jaar verder na de start van de crisis. Maar de realiteit gebied dat dat gewoon op een veel lager niveau is. En dat dat ook de komende jaren op een veel lager niveau zich zal bewegen. Dat neemt niet weg. Afgelopen kwartaal, het vierde kwartaal van 2013, was het beste in jaren. Ja, dat klopt. En de... In welk opzicht eigenlijk? Nou ja, als je, als je, kijk, de afgelopen vijf, zes jaar had je steeds een kwartaal... waarbij de consument ging bewegen omdat hij zag dat na 1 januari... het minder aantrekkelijk werd om een huis te kopen. Ze konden minder lenen, de Nieuwe-normen gingen omlaag. Banken die zeiden van nou, wij mogen geen aflossingsvrije hypotheken meer verstrekken. Dus dat was een soort incentive voor mensen om nog snel het einde jaar een woning te kopen. Een prikkel. Een prikkel. En die prikkel is gewoon dit jaar yeah uh ontstaan uit eigen kracht. Dus uh, je ziet het herstel van vertrouwen. En je ziet feitelijk dat terugkomen in meer bezichtigingen. Heel schoorvoetend meer transacties. Dat herkent de consument in de straat. Die ziet dat woningen sneller verkocht worden. En dat geeft zekerheid. Dus ze zien niet meer die prijzen ongebreid dalen. Ze blijven scherpe kopers in de markt. Maar dat vertrouwen, dat, dat, dat, dat steekt aan. En je ziet wel uh, na de zomer eigenlijk dat dat zich versterkt. En dat duidt op herstel. En dat is ook zichtbaar in onze cijfers. De machine begint weer een klein beetje beetje te bewegen. Ja, Feit is, de prijzen dalen nog steeds. Hè? Ja, dus het lastige van prijzen is van goh, 1% gedaald... ten opzichte van vorig jaar, waar hebben we het eigenlijk over? Maar je ziet enorm grote verschillen in regio's. Je ziet de vrijstaande woningen nog steeds hard in prijs dalen. En als we even wat verder kijken dan de afgelopen maanden... u heeft ook berekend wat er de afgelopen vijf jaar is gebeurd... Bijna 17% ervan af. Dat merken natuurlijk ook een hele hoop huishoudens uh, direct. Want die zien gewoon dat hun woning uh, zeker niet opbrengt wat ze er nu aan de hypotheek hebben. Dus die mensen zeggen, hoezo trekt die markt aan? Ik merk er niks van, want als ik weg wil, dan, dan sta ik onder water. De problemen zijn dus nog niet overal opgelost. NMS-verslaggever Louis Dekker was dat met uh, NVM-voorzitter Ger Hukke. Het was even schrikken in Toronto. Niet vanwege die burgemeester die weer iets geks had gedaan. Uh, nee, in één nacht kreeg de politie honderden meldingen van knallen. die omschreven werden als geweervuur of explosies. Maar dat was het allemaal niet. Wat het wel was, een zeldzaam natuurverschijnsel. Cryoseismiek heet, oftewel forsknallen. Michiel van den Broeken, goedemorgen. U bent hoogleraar uh, polaire meteorologie aan de Universiteit uh, van Utrecht. Wat zijn dat precies forsknallen? Nou, dat soort uh, verschijnselen treedt op na een zachte periode met veel regen. en De bodem bevat dan veel water. Waarna het plotseling heel koud wordt, zoals nu is gebeurd in Noord-Amerika en ook in Canada. Dat water in de bodem dat uh, kruipt in uh, spleten, in rotsen. En als dat bevriest, zet het uit en die rotsen splijten. Dan, en dan uh, krijg je dit soort knallen. Hebt u het zelf eens gehoord? Nee. In Nederland zijn de omstandigheden daarvoor niet uh, gunstig. Dat heeft te maken met de bodemgesteldheid, denk ik. En ook het feit dat het hier niet zo koud wordt. Uh, goed. Ik heb er nog een... Ik dacht een hoogleraar, polaire meteorologie, die kijkt toch wel over de grens heen. Die is wel eens ergens anders geweest waar het veel kouder is dan in Nederland. Ja, dat klopt. Ja, Maar ons uh, onderzoeksgebied bevindt zich voornamelijk op de ijskappen van Groenland en uh, Antarctica. Daar heb je een ander soort uh, cryoseismiek. En dat heeft te maken met het bewegen van gletsjers over rotsbodem. Dat gebeurt ook schoksgewijs. En als zo'n gletsjer dan plotseling een stukje vooruit schuift, dan krijg je ook een kleine aardbeving. Maar het is een hele andere soort. Uh, maar daar komt het dus in feite niet voor. Nee, het, je moet dus een gebied hebben waar het uh, heel zacht kan zijn in de winter, maar ook dan plotseling heel sterk kan afkoelen. Ja. Dus uh, het beperkt je tot gebieden met dit soort hele sterkere schommelingen in, uh, in temperatuur. Ja, wat, u hebt vast wel uh, uh, ooggetuigen en oorgetuigenverslagen gehoord van mensen die het wel hebben meegemaakt. Wat vertellen die dan? Ja, wat er natuurlijk gebeurt is dat heel veel van die huizen en gebouwen hebben hun fundering op die rotsen. En uh, als die rotsen dan uh, bewegen door dit, uh, dat bevriezen van het water, dan uh, schudden die gebouwen. En die, die mensen worden dan geconfronteerd met allerhande geluiden die ze, die ze niet gewend zijn. Dat kan natuurlijk ook gedeeltelijk komen omdat die gebouwen lawaai maken, omdat ze bewegen. Dus dat kan uh, variëren van uh, kraken tot schokken en uh, knallen als zo'n gebouw zich zet... En uh, sommige mensen beschrijven het als een uh, vliegtuig wat door de geluidsbarrière gaat. Anderen noemen het weer uh, gerommel. Dus het uh, is een heel breed spectrum van geluid blijkbaar uh, gaat ermee gepaard. Nou, nou is de winter in Nederland ver weg. Uh, maar het schijnt dat het dan van het weekend weer ietsje kouder wordt. K kunnen we dit soort dingen ook in Nederland uh, tegenkomen of echt helemaal niet? Nee, ik denk het niet. Uh, het schijnt wel in Noord-Europa wel eens uh, voorgekomen te zijn. Maar in Nederland is het nou eenmaal niet koud genoeg. En bovendien is onze bodem ook zodanig dat als die gaat bevriezen dat dat heel geleidelijk gebeurt. Dus dat uitzetten gebeurt en ook geleidelijk. En ik verwacht niet dat dit soort uh, verschijnselen in Nederland kunnen optreden. Nee. Ik, ik hoorde wel van een collegaatje die heeft een oud huis. Dat als er dan water in kieren loopt met stenen, dat die stenen wel kunnen klappen. Ja, ik neem aan dat oude huizen allerhande geluiden maken die hierop lijken. Maar uh, die wat maken het. geluiden. Uh, dit, soort, uh, dit soort geluiden toch wel ietsje heftiger dan het kraken van oude huizen. Dan klinkt het hier als zo'n baksteen misschien een beetje openscheurd. Klinkt meer als een klappetjespistool. Ja. Zeg maar. Niet als een, een een, als een enorme explosie. Uh, hartelijk dank voor de uitleg. Bij dus de uh, cryoseismiek, oftewel de forsknallen. Michiel van den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie. Hij is verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Zometeen gaan we het weer eens hebben over het geheim van de volkszanger. Maar eerst hebben we een hele andersoortige muziek hier te horen op Radio 1. Fleetwood Mac, met Big Love. Will. Oh, you gave me to keep you in that house only. Oh,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 André Azis, Gerard Joling, Frans Bauer, Frans Duits, Corrie Konings... Noem een volkszanger en Tom Peters van het platenlabel Energy Music kent hem. Hij heeft namelijk voor al die artiesten liedjes geschreven of cd's geproduceerd. maar onder heel veel hits. Wat dacht u bijvoorbeeld van Er hangt liefde in de lucht van Gerard Joling? U hoort het allemaal in deel 4 van Met hart en ziel gemaakt door Anne van der Veen. Deze track is ook nog niet gemixt. En het leuke is dat in de Fantastico's daar gebruiken we allerlei invloeden uit de dancemuziek. Tom Peters is uit pure noodzaak zelf gaan schrijven, want er zijn volgens hem te weinig leuke Nederlandse liedjes. Ik krijg wel heel veel liedjes opgestuurd, maar dan heb ik vaak het idee dat ze net niet af zijn, of net niet commercieel genoeg, Ja, en uh, dat eigenlijk de nood heeft uh, me gedwongen om zelf liedjes te gaan schrijven. Hij is trouwens niet vies van het rijmwoordenboek, hij is het die André Hazes op het idee heeft gebracht. En uh, André Hazers, die had altijd in de studio hele pakken papier... en dan zat hij maar te denken, bier, hier, plezier. En dan zat hij al die woorden weer voor zichzelf uit te spreken. En uh, ja, toen heb ik inderdaad tegen hem gezegd... van uh, misschien moet je eens gewoon even zo'n Rijnwoordenboekje voor twee gulden vijftig halen. dan gaat het een stuk sneller. En hij heeft er volgens mij maar eentje gebruikt in zijn hele leven. Dat viel aan alle kanten uit elkaar. En daar heeft hij vele hits uitgehaald. Maar hij had niet het idee dat u eigenlijk zei... Die teksten zijn niet goed genoeg. Nee, nee zeker niet. Dat was ook absoluut niet de bedoeling, we vonden de teksten geweldig. Nu ligt er een tekst voor ons. Ja, nou ja, op jouw verzoek heb ik een uh, tekst gezocht van een liedje wat ik uh, heb geschreven voor Gerard Joling. En het liedje heet Er Hangt Liefde in de lucht. Toen ik in, in een popdossier ging zoeken, in een hitdossier met oude Amerikaanse hits. Toen kwam ik een liedje tegen en toen dacht ik... Love is in the air, liefde in de lucht... dat hebben we eigenlijk nog niet gebruikt in het, in het Nederlands. Dus toen dacht ik van, jeetje, als je daar nou iets leuks omheen weet te verzinnen... dan, uh, dan bij al een heel eind. Zullen we maar eens uh, gaan luisteren naar het nummer Er hangt liefde in de lucht. Ja, leuk. Hier is Gerrit Joling. Onana hey hee, onana ho. Als je dat twee keer hoort, dan, dan weet iedereen wel hoe laat het is. Maar dit heeft u letterlijk opgeschreven. Ja. Oh nana. hey na, hey, oh nana. Na, ho ho. U staat thuis. Oh nana na, ho. Oh nana na, ho. Dan komt het couplet. Je moet een entree hebben als je binnenkomt van hoe ga je de luisteraar vertellen. Waar komt dat gezang vandaan en waar komt die feestvreugde vandaan. Dus als tekst begint dan het couplet. Hangt hier een mooie sfeer als ik dit zie? Denk ik wanneer hier de stoelen en de tafels aan de kant? Nou ja, maar als de liefde in de lucht hangt in een kroeg, dan heb je natuurlijk al een hele mooie sfeer in het café. Dus dat is een beetje de strekking. En dat moet geloofwaardig klinken, ook in de, in de gebruikte taal. En als je dat volksgeloofwaardig wil laten klinken, dan ga je dat waarschijnlijk ook heel simpel zeggen. Want je zegt niet van uh, ik heb jou zozeer lief dat ik je wel heel teder beet zou willen pakken nu. Als je dat uh, van je partner hoort op de bank dan vraag je naar welke dokter die is geweest middags. Dus dat betekent al meteen dat door het eenvoudige taalgebruik het, het bijna al neigt naar dat het volkse muziek gaat worden. Hoe lang heeft u hierover gedaan? Ik denk een minuut of vijf. Dat is wel kort hè? Ja, alleen de invulling dan, samen met de arrangeur... de muzikale invulling, die duurt wel een dag. Vindt u dat sommige zangers bewust te ingewikkeld doen? Ja, zeker. Dat zijn uh, in mijn ogen grachtengordelartiesten... Uh, die het bewust moeilijke woorden gebruiken... om zich naar een hoger, in een hoger cachet te proberen te begeven. En waardoor ze in één keer uh, veeg worden voor de wereld door of wat dan ook. Terwijl die liedjes ook met een iets simpelere woorden had kunnen zeggen. dan waren het ook hele mooie liedjes geworden. Heeft u voorbeelden? Nee, die heb ik wel, maar die ga ik niet zeggen. Ondertussen, want u bent de technische man hier, geloof ja. ik, hè? En de arrangeur wat toch het over had. Nou, hier, is, hier zijn we mee aan het werk, dus ik hoop, dit is nog helemaal niet gemixt. En, uh, maar heb je in ieder geval een idee van, nou, dit moet het ongeveer gaan worden. En hier heb ik wel uh, goede hoop dat dit uh, succesvol kan gaan worden voor de boys. Maar als jullie acht uur bezig zijn met één liedje... komt het aan het eind van de dag echt niet. Te... <lacht> nee. Wordt u er niet gek van? Nee, het wordt alleen maar mooier. <lacht> en morgen in Hart en Ziel... de volkszanger wordt steeds meer geaccepteerd door de elite. Maar ik kan me nog goed herinneren. Mijn moeder die was fan van Frans Bauer en had ze deze van Frans Bauer liggen. Maar als de familie op visite kwam, of, uh, of vrienden of kennissen... dan hingen die cd's gingen de, de, de la in. En, uh, want ja, het was eigenlijk uh, ja, not done om, uh, om van Nederlandse taal muziek te houden. Uh, Ze komen ja, zelfs op hockeyfeesten. Ja, maar, ja, maar, Frans Duits. Ja, heb jij een, een handtekening van Frans Duits? Ja, mijn teamgenootjes. Ja, op, uh, op hele... Prachtige plekken waar Frans Duizen mm. blij mee was dat een shirt omhoog ging en dat hij daar een handtekening kon zetten. De foto's uh, zullen we op onze site zetten de komende week. De ochtend. Het is goed dat de bedrijven zich terugtrekken uit Israël. Dat is de stelling, alles natuurlijk in aan aanleiding van het pensioenfonds PGGM. Dat is tenminste de meest recente. We hebben ook al Vitens gehad en Royal Haskoning en um, ja, dat is de stelling er wordt flink gereageerd, ik kijk even op de site 449 mensen intussen 59% eens met de stelling 41% oneens wat reacties van mensen die het ermee eens zijn volgens de Verenigde Naties zijn de nederzettingen illegaal het stoppen van de illegale zaken lijkt me dus voor de hand liggend, uh, iemand anders zegt als anderen steeds op mensenrechten wordt gewezen is het niet meer dan logisch dan dat dat ook naar Israël toe gebeurt druk Israël op de aandeelhouders van Vitens typisch Israël, die probeert alles te manipuleren en nog van een andere Iemand iemand zegt, ik vind het hoopgevend. Het draagvlak om Israël ruksichtloos vrij spel te spelen of te geven is aan het afzwakken. Misschien dat Israël wel gevoelig is voor financiële sancties. 0800-11101 voor telefonische reacties. U kunt via de site reageren: www.stand.nl. Twitteren kan ook natuurlijk. Doe het wel met uh, hekje Standpunt. En de gratis stand.nl-app is er. Daar kunt u ook mee reageren. Sarah van Oort, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van Christenen voor Israël. Uh, Nogmaals een keer de stelling: hè? het is goed dat bedrijven zich terugtrekken uit Israël. Bent u het daarmee eens of mee oneens? Daar ben ik het uh, mee oneens. En waarom? Uh, nou, ik denk dat het. Uh... Um, um, ja, dat, dat, uh, wat PGGM hier, hier heeft gedaan en wat Vitens eerder ook heeft gedaan, dat het heel erg selectief is. Dat ze eigenlijk Israël een soort hogere uh, moraliteit willen toeschrijven. En daardoor zeggen van nou Israël doet niet alles goed waar ook nog over te praten valt. Uh, dus we gaan ons terugtrekken uit uh, bedrijven die zaken doen met gebieden. Of sterker nog bedrijven die zelfs alleen al relaties hebben met klanten die zaken doen in de gebieden. En uh, dan denk ik van, nou, bijvoorbeeld PGGM die belegt ook in de Bank of China, die, uh, China zoals we weten bezet Tibet. Mm -hmm. uh, PGGM belegt in koninklijke olie en we weten dat uh, waar de olie vandaan komen dat daar ook niet alles uh, zo goed is. Dus uh, ja, waarom uh, wordt daar dan niet... Uh, op gereageerd en dat, alleen op Israël. Ja, dat lezen we in meer reacties van mensen die het oneens zijn met de stelling. Namelijk, er wordt met twee maten gemeten, zegt ja, u ook. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, wat is uw eigen betrokkenheid eigenlijk met Israël? Wat doet uw Stichting? Nou, onze Stichting die, die legt zich eigenlijk toe om uh, betrouwbare berichtgeving over wat er in de hand is in het land Israël. Uh, om dat uh, ja, te bevorderen. We denken dat uh, in de media, in Nederland, maar ook wereldwijd dat. Um, ja, dat niet altijd heel erg evenwichtig wordt uh, bericht gegeven over wat er in Israël werkelijk aan de hand is. En uh, wij willen daar een tegenwicht aan bieden. En uh, daar hoort voor ons ook bij dat als we zien dat er dingen gebeuren die uh, volgens ons niet eerlijk zijn, zoals dit meten met twee maten, dan uh, voeren wij daar ook actie voor. Dus, uh... Maar hebt u het idee dat de berichtgeving in Nederland te gekleurd is dan? Te veel op de hand van, uh, van de Palestijnen? Kijk, als ik, als ik in Israël ben, dan zeggen ze dat het in Nederland allemaal best wel meevalt. En dan kom ik terug in Nederland en dan denk ik... Uh, als er bijvoorbeeld vanuit Gaza uh, raketten worden afgeschoten op Israël... en Israël reageert daarop en verdedigt zijn bevolking... dan wordt alleen dat laatste uh, gemeld heel vaak. Dat is in ieder geval de ervaring die ik heb. Ik moet zeggen, ik hoor ook niet alle nieuwsberichten... dus in die zin ben ik geen expert. Maar ik, ik ervaar wel zeg maar, die eenzijdigheid uh, helaas. Ja. Um, ja, bedrijven zijn niet uh, verplicht om uh, zaken te doen met uh, bepaalde landen. Klopt. Uh, dus uh, je hebt natuurlijk het juridische verhaal, van, van er ligt een, ligt een, ligt een VN-advies uh -huh. um, Maar als bedrijf heb je natuurlijk ook nog iets, iets moreels van zeggen... Van, nou, ik, ik wil daar gewoon niet aan, aan meedoen op een of andere manier. En dat vind ik prima als mensen dat vinden. Maar laat ze dan ook terugtrekken uh, van alle contacten met China... of met de Arabische landen voor de olie. Maar waar komt het dan uh, vandaan, dan denkt u? Als je het beste u? jongetje van de klas wil zijn... Uh, doe dat dan ook over de hele lijn. En ga niet uh, eenzijdig tegen Israël en tegen de Joden uh, sancties doen. Want dan wil je, zeg je van nou, oh, ik ben het jong, beste jongetje van de klas. En uiteindelijk wat je doet is de ene voortrekken en de andere niet. Omdat het uh, waarschijnlijk gaat over inkomsten. Waar ligt het dan aan, denkt u, dat juist Israël eruit wordt gehaald? Ja, het is een goede vraag. Ik denk persoonlijk dat het, um, nou ja, dat het door de eeuwen heen uh, altijd het Joodse volk is wat, uh, wat uh, bestreden is. Dat kennen we ook vanuit onze geschiedenis in Europa. Niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook de middeleeuwen daarvoor en daarna. Dus ik denk ook dat het iets is dat, uh, dat, dat het altijd het Joodse volk is geweest. Wat vervolgd is uh, geweest, wat vermoord is geweest en wat nu ook weer uitgesloten wordt. Dus ik, ik maak me daar echt wel zorgen over. Maar dat vind ik een beetje te makkelijk om, om in die zin op de historie te baseren. Want ze, doen, ze hebben jaren wel zaken gedaan. Dus er is kennelijk nu iets aan de hand waardoor ze juist met Israël stoppen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, bedrijven zaken willen doen met Israël... omdat Israël gewoon echt een, uh, een hoogontwikkeld land is... en enorme high-tech heeft en heel veel ja, bereikt heeft op het, op het uh, vlak van technologie en beveiliging. Dus ik, ik verbaas me daar niet over dat ze zaken willen doen met Israël. Ik verbaas me erover dat ze juist nu ermee stoppen. want. Uh, en, en ook dat het zo eenzijdig is. En dat China dan wel kennelijk geaccepteerd wordt maar in de Arabische landen. Het, het werd in de reacties ook nog gezegd. En, en dat, dat gevoel hebben we volgens mij allemaal wel. Want dat Nederland zeker niet anti-Israël was altijd. Nee, klopt. klopt. Dus wat, is... wat u nu net zegt, dat, dat klopt toch niet helemaal met hoe de Nederlandse situatie is geweest nou, al, al die in jaren? Het is, een, het is een tendens hè, die ik probeer te beschrijven. Ik denk dat bijvoorbeeld 40 jaar geleden dat dat absoluut niet te vergelijken is met de situatie nu. Ik heb het ook van horen zeggen, want ik was nog niet geboren toen. Maar um, er is wel echt een tendens gaande uh, dat, dat, Israël, uh, dat Nederland zich tegen Israël keert. En, ja. Zowel in de politiek als ook in de bevolking. Maar, maar ook... de vraag is dus, hoe kan dat dat, dat, dan nu, uh, dat daar dan nu kennelijk een omslag in is? Uh, is? Is daar ook nog iets voor te zeggen dat Israël daar zelf uh, iets aan kan veranderen? Ja, misschien kunnen ze daar in de zin van beeldvorming iets aan veranderen, dat weet ik niet. Maar kijk, het gaat om een intern conflict tussen Israël en de Palestijnse autoriteit. En naar mijn mening moeten ze daar zelfs uitkomen. En moet niet Nederland of Europa of de VN zich daarmee gaan bemoeien door te zeggen van... nou, wij trekken nu partij voor de Palestijnen en wij gaan nu dus Israël boycotten. Maar ze moeten gewoon meewerken aan ja, duurzame onderhandelingen, vredesonderhandelingen. Ziet u, u, zie, zie u het ook als een verkapte economische boycott? Want dat uh, zei de woordvoerder van Sidi gisteren even in onze uitzending. Kijk, ik denk dat het de minister, ministerie van Buitenlandse Zaken. die hebben altijd gezegd: van nou, wij zijn, uh, wij zijn tegen zeg maar, het feit dat Israël uh, gebieden bezet. Uh, maar wij roepen niet op tot een boycott... en dat roepen ze nog steeds. Maar aan de andere kant zie je nu wel een beweging gaande... door de boodschap die ze uitstralen... Dat, uh, dat die boycott er kennelijk dus wel komt. Dus ik zou zeggen tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken... neem nu eindelijk duidelijk stelling en zeg van... we zijn echt tegen een boycott... en alles wat daar ook maar enigszins op lijkt. Ja, maar bij Royal Haskoning schijnt dat wel een rol te hebben gespeeld... maar PGGM heeft duidelijk aangegeven... het ministerie van Buitenlandse Zaken staat hier volledig buiten. Dit is echt onze eigen beslissing geweest. We hebben maandenlang een dialoog gevoerd met de banken... waarin we investeerden. En zij zijn niet bereid om dat te veranderen. En ja, dan ja. trekken wij onze investeringen terug. Ja, ik weet ook dat uh, PGGM, PGGM onder andere heeft uh, ja, onderhandeld... dus met die banken in Israël... en hen ook echt onder druk heeft gezet. En kijk, het was niet alleen zo dat... Uh, uh, die banken vestigingen zouden hebben in uh, de bezette gebieden. Maar zij mochten bijvoorbeeld ook geen klanten hebben... die dan vestigingen hebben in, in de bezette gebieden. En ze mochten daar ook helemaal geen relatie mee hebben. Nou ja, goed, ik weet niet of u weet hoe groot Israël is... maar het is echt een klein landje. En in principe, een van de klanten van die banken... was bijvoorbeeld uh, het uh, Magenta Vita Dom, dat is het uh, Israëlische Rode Kruis. En er werd dus geëist van het Israëlische Rode Kruis... dat ze hun rekeningen zouden moeten opheffen bij die banken... Uh, omdat zij ook in de bezette gebieden hulp verlenen. Ja. Nou, ik kan u ja. één ding vertellen, daar is ook hulp nodig. Ja. U, u zegt het gaat allemaal te ver. En uh, derhalve ja. dus uh, bent u het oneens uh, uh, met onze stelling. Het is goed dat bedrijven zich terugtrekken uit Israël. Ja, Sarah van ja. Oort ja. van Christenen voor Israël, hartelijk dank voor uw reactie. Ja, graag gedaan. U kunt nog reageren. 0800-1101 is ons telefoonnummer. Of via de site www.stand.nl. Als u wilt twitteren, doe dat dan met hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Half elf geweest, het NOS Journaal. Hier is Dorrand Megens. Herstel op de woningmarkt zet door. Het afgelopen kwartaal zijn er ruim 36.000 huizen verkocht. En dat is volgens makelaarsvereniging NVM het hoogste aantal sinds het begin van de crisis in 2008. En ook stijgen de prijzen. Toch zijn over heel 2013 de huizenprijs opnieuw gedaald. En dat komt door dalingen in het begin van dat jaar.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 Kees Kwaks, hij kan nog steeds niet naar huis. Nee, nee dat duurt nog even. Uh, de files die staan op de A7 Hoorn richting Zaandam... bij de Afritzaandijk, 5 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan, 3 kilometer. A10, voor Westpoort staat 2 kilometer... Bij Rotterdam beter nieuws over de A16, Breda richting Rotterdam. Alle rijstrokken zijn weer vrij na het ongeluk bij het knooppunt De Er staat nog wel 7 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk. En er ligt olie op de weg op de A22, Velsen richting Beverwijk. En daarom is bij Beverwijk de afgedicht. De Ochtend we gaan zo naar Den Haag, waar het 200 ste jubileum van de landmacht met veel ceremonieel wordt gevierd. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De kandidaat van vandaag in de Nationale Nieuwsgris is Arnett van Riel uit Scherpenzeel. Dit is Andy Barrows en Hometown.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 die De Koninklijke Landmacht viert vandaag het 200-jarig bestaan. In Den Haag is al de hele ochtend NOS-verslaggever Joris van der Kerkhof... in de weer met allerlei prachtige ceremoniële dingen daar. En het gaat alleen maar door, ja. hè? Ja, het gaat door. Vooral de rits even dicht doen, want het waait eh, enorm. Dat zijn bij plein 1813, waar het eh, in de middag allemaal eh, gaat gebeuren. Waar al die militairen die nu nog aan het oefenen zijn bij het Centraal Station, bij het ministerie van de VOM, het oude ministerie van VOM, die komen dan, dan hier naartoe. En dan staat de meneer met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zijn het er tien of zijn het er elf? Ja, zijn het er tien. Medailles van, de, van alles en, en nog wat. Dat zal heel lang duren voordat we al die medailles hebben doorgenomen. U bent verantwoordelijk voor wat hier vandaag allemaal gaat gebeuren. Ja, dat is juist. Ik heb de verantwoording over de organisatie van het ceremonieel. En heb het ook mogen ontwerpen. En wat hebt u ontworpen? Is dat, is dat eigenlijk vergelijkbaar met mensen die een paardenconcours ontwerpen... en hoe je op welk moment waar je over moet springen? Nou, dat is eigenlijk wel heel goed gezegd. Dat, dat is het ook eigenlijk. Uh, we hadden een foto uit 1980 van het afscheid van uh, toen al Prinses Juliana. Ook met een vaandelgroet. En uh, op basis van die foto zijn we gaan kijken... van zouden wij dat hier in Den Haag op dat plein 1813 op een mooie manier vorm kunnen geven? Want toen was het waar? Uh, dat was op Paleis Soestdijk. Uh, in een besloten... Uh, omgeving En dit is natuurlijk in, een, uh, ja, in de openbaarheid. Ja, er staat een groot uh, beeld in het, in het midden. Uh, het, ja, het is rond uh, daaromheen. Gaan ze hier allemaal omheen lopen? Ja, de bedoeling is zoals wij hier nu staan. Van, uh, van hieruit gezien aan de linkerkant van achter het beeld komen eerst... Uh, alle autoriteiten, vervolgens de vaandelgroepen, daarna alle detachementen, 24 detachementen die alle regimenten en korps van de landmacht vertegenwoordigen. Daar zitten ook ruiters tussen, zitten getrokken pa kanonnen met paarden ervoor zitten ertussen. Uh, en dan wordt het afgesloten met een groot geheel uh, waarbij uh, alle 1100 soldaten het oranje boven roepen. En dat wordt dan gevolgd door het Wilhelmus. Dat is eigenlijk in de kern de ceremonie. En u kijkt mij de hele tijd aan, maar kijkt ook af en toe een beetje ik naar kijk, links en naar rechts. Ik kijk af en toe uh, links en rechts over uw schouder om te kijken of de tamboers die nu aan het, uh, hun posities aan het innemen zijn of inderdaad op de juiste plek gaan staan. Het pak wat u aan hebt, dat, dat is ook ceremonieel, maar loopt u ook mee of staat u alleen aan de zijkant straks? Uh, ik sta straks in de ceremonie achter de koning, samen met mijn collega vaandelvoerende commandanten. Ik ben een van de 24 vaandelvoerende commandanten van de landmacht. Uh, ik ben commandant van het regiment Huzaren Prins van Oranje en uh, sta dus ook in het Attila van de Cavalerie. En dan hebt u die oranje sleutelhanger die er nu nog overheen hangt, die, die is, is dan, dan weg? weg. Die, die is weg, dat is nu al alleen maar om mij herkenbaar te laten zijn als een van de mensen van de organisatie. Koninklijke mag 200 jaar en de papieren en dat plastic mapje is dan ook weg. Die is dan ook weg, is alleen nu even om snel wat gegevens te checken... om te kijken of iedereen datgene doet wat hij uh, moet doen. Nou, dan kijkt u over mijn schouder heen, alles goed? Dit gaat allemaal goed, ja. Dank u wel, een mooie dag. Graag gedaan. Joris, ik heb het idee dat die uniformen wel heel intrigerend zijn voor jou. Kon je heel de ochtend al overal? vol prachtig het eruit ziet. Nou ja, uh, het, Je dus het ziet er in ook anders hebben. uit dan... dan, dan, dan, dan, dan, dan om, nou ja... Uh, nee, eigenlijk zou ik er geen aan willen hebben. Volgens mij uh, is het ook een beetje strak aan sommige plekken. En uh, uh, verbaas ik me wel over hoe dat, uh, hoe, hoe dat dan gaat. Of dat ze echt allemaal op maat gemaakt zijn uh, of, uh, of niet. Maar de meneer die ik net sprak, die loopt in de gezwinde spoed, zo zeg je dat dan. Hè, ja. Naar uh, vier mannen die je op trommels uh, gaan slaan uh, straks. Uh, en die moeten allemaal nog oefenen, ook in een apart pakje. Kijk eens aan, strak in het pak. Dankjewel, Joris. Verslaggever Marcel Dekker is op pad met dominee Leonie Bos. De aanleiding is de aftrap van de actie Kerkbalans. Ze begonnen vanochtend in Gouda en zouden op weg gaan naar Utrecht. Maar we horen al de hele ochtend, Marcel, dat er allerlei verkeersgedoe is op de A12. Maar een goede verslaggever kent natuurlijk sluiproutes. Exact, en de vluchtstrook die biedt ook mogelijkheden. Maar dat hebben we niet gedaan hoor, anders krijgen we daar weer meldjes over. We hebben wel heel snel gereden, uh, alhoewel uh, Leonie Bos en dominee is. Houdt ze daar wel van, van snelheid? Uh, ja, we, uh, we zijn aangekomen bij de Geert-Rudis-kapel in uh, Utrecht... waar mevrouw Bos straks over een uurtje of wat het officiële zijn mag geven van die grote fondswerfactie... voor de Nederlandse kerken, Kerkbalans 2014. Een jubileum, hè? Een feestje een beetje. Ja, uh, 40 jaar geleden is het uh, van start gegaan. Um, het is een samenwerking van een aantal kerken... en dat dat al 40 jaar eigenlijk ook zo goed loopt... is ja, heel bijzonder eigenlijk wel. Uh, de Rooms-Katholieke Kerk doet mee, de Protestantse kerken... de Oud-Katholieke Kerk, de doopsgezinde sociëteit en de Remonstrantse Boederschap. En ja, eigenlijk ja. de eerste twee zijn de grootste spelers. Ja, echt een en ja, denk ik altijd maar ja. denken dat het de protestante kerk Nederland was die nee, dat... Nee, dit nee, nee. is echt al 40 jaar een, een goede samenwerking waar we ook nou ja, nog een tijdje mee hopen door te gaan. En dat wilden we nou ja, een beetje extra luister bijzetten. Dus daarom ook een ja. iets minder sobere persconferentie dit keer. Maar ook een drankje en een hapje erbij. Dus dat, ja. Ja. En U mag de aftrap geven en dat komt omdat u natuurlijk heel goed bent in het werven van geld voor de kerk. Nou, vertelt u maar eens, wat is uw geheim? Zijn dat uw charmes, uw uiterlijk, uw kleding? Uh, nou, ik hoop niet dat ik het van het laatste hoef te hebben. Uh, nee, uh, wat, wat eigenlijk het geheim is... Nou, geheim is een, een, een groot woord, want we houden het helemaal niet geheim. Maar um, het gaat eigenlijk steeds om de persoonlijke benadering. Dus mensen ter plaatse. Er doen uh, protestants gezien 1200, 1300 gemeentes mee. Waar nou, ja, elk, uh, in elke gemeente zo'n 15 mensen heel actieve kerngroep zijn. Ja. Uh, dus nou, 20.000 vrijwilligers. Enthousiaste vrijwilligers doen mee. En die gaan gewoon persoonlijk worden de brieven afgegeven en ook weer een week later persoonlijk opgehaald. En juist dat persoonlijke contact, dat het plaatselijk is, dichtbij, ja. mensen die je kent, dat is eigenlijk onze kracht. Ja. Ja. Heeft effecten, want heeft jullie dat, hè? halen elk jaar flink wat geld op. Ja. Geef daar eens een idee van, 2013 als we daar naar kijken, of 12, daar heeft u misschien meer zicht op. Nou, uh, de afgelopen jaren, uh, het gaat iets terug, maar we halen toch uh, zo'n 250 miljoen uh, op met elkaar in die twee weken. Dus een, uh, een kwart miljard in die twee weken. Uh, dus daarmee zijn we ook de grootste geldwerfactie van ja. goede doelen in Europa. Dus groter dan, nou ja, welk club dan ook. Ja. Goed, Verschrikkelijk veel geld. En ja. de een profiteert daar wat meer van dan de andere. Daar komen we later nog over te spreken hoor. Uh, u mag eerst, als we die kerk bereiken althans... want de tocht door Utrecht ging ook al niet zo makkelijk. Nu moeten we lopen. Kijken of dat uh, goed gaat. Uh, mag u achter het uh, spreekgestoelte kruipen... dat start zijn te geven voor kerkbalans. Uh, gaat u dat met een beetje waardigheid doen? Of moeten we aan vuurwerk denken? Nou, het is gewoon een, een brave... Ja? Oh, het stafel. wordt een brave bedoeling. Nou, goed. Even naar binnen toe. En dan maar een kopje koffie drinken en een paar handen schudden. En dan gaat u het straks doen. Ja, en dan Lekker. gaan wij bij zijn. Ja, fijn. Kom op, we gaan naar binnen. Hij wijkt niet van haar zijde deze ochtend. Marcel Dekker dus bij de Kerkbalans. We gaan beginnen aan de nationale nieuwsquiz voor vandaag. Dat doen we vandaag met Annette van Riel. Die is 37 jaar, komt uit Scherpenzeel. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, moeder bijvoorbeeld, maar ook actief bij de Nederlandse snoekenbond. Ja, klopt. Dat vind ik nou wel weer grappig, zo'n vrouw die over zo'n biljart hangt. <laughs> nou, ik ben vooral achter de schermen actief. Ik ben geen goede speler. Nee, maar het doet het wel eens toch, af en toe? Jawel, jawel. Ja, het uh, NK komt er weer aan en dan uh, speel ik weer mee. Ja. ja, wat is er zo leuk aan snoeken, boven zeg maar normaal uh, traditioneel biljarten? Um, het is... Um... Ja, het is een hele andere variant dan het gewone biljarten. Veel meer ballen ook. Ja, ja. <laughs> bijvoorbeeld. Veel ingewikkelder, veel meer regels ook. Ja. Dus uh, ja, ik vind het altijd wel een uitdaging. Ja. Het is grappig, ik zat laatst mijn moeder, te, die, die, die, die woont dan in het noorden en die belde ik een keer op een zaterdagavond. En ik zei: Wat ben je aan het doen? Ja, ze zat snoeken te kijken op, uh, de, op de Dus ik heb ook de tv daar opgezet. Ja. En toen ging ze mij op afstand dus vertellen hoe dat spel werkt. Mooi, echt ja, geweldig. Mijn moeder zei: 80. Ja. Um, goed, we gaan uh, kijken uh, hoe het gaat met, uh, met de quiz. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen: 54, he, dat is de te kloppen score. De nationale nieuwsquiz. En op een gegeven moment uh, stopt uh, de auto. En uh, zeggen ze tegen hem: Ga maar even pissen. En uh, daar is hij uh, in de rug geschoten. De belangstelling voor de uitspraak in de zaak tegen Siert Bruins was groot. De laatste Nederlandse oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog die nog vrij rondloopt, die blijft op vrije voeten. De rechtbank in Duitsland vindt dat er te weinig bewijs is om hem te veroordelen voor moord. Dit oordeel is een schlag in het gezicht der Duitse justitie. Hebben ze gesjossen of niet? Moeten we er nog van nemen. Ik kon twee dingen verwachten: of vrijspraak of een veroordeling. Dit verrast me heel erg. Hij schuifelde als vrijman weer naar buiten. Oud-SSR Siert Bruins werd wel gezien als schuldig door de rechter, maar niet veroordeeld. Hoe oud is Siert Bruins? 81? Fok. Nee, dit een paar jaartjes bij 92 jaar is hij. Er hing uh, Bruins, die als bijnaam wel de beul van Appelkendam... had levenslang boven het hoofd. Vraag 2. De familie van de Groningse verzetstrijder reageerde verbaasd... en geschokt op de uitkomst. Hoe heette die verzetstrijder? Ja, het ligt op Achternaam puntje is van de tong. Ja, u weet het niet, hè? Bruinsma? Klaas Aldert-Dijkema heet hij. De rechter oordeelde dat de moord niet kon worden bewezen. Ze zijn overtuigd dat Brein schuldig is aan een doodslag, maar die misdaad is al verjaard. Vraag 3, daarvoor luisteren we eerst naar een fragment. Vanaf volgende week start het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van darmkanker. Deze staat is heel erg belangrijk. Ik hoop dat er een heleboel mensen gevonden worden met beginnende darmkanker. We kunnen 2400 sterfgevallen per jaar voorkomen met dit bevolkingsonderzoek. Een nou, nieuw bevolkingsonderzoek start volgende week om darmkanker op te sporen. Vanaf welke leeftijd worden Nederlanders uitgenodigd voor zo'n onderzoek? 55 jaar. Iedereen tussen de 55 en 75 inderdaad. Die krijgt een zelftest thuis die per post kan worden ingestuurd. En de test spoort bloed in de ontlasting op. Vraag 4. Met welke frequentie worden Nederlanders voor het onderzoek uitgenodigd? Dus hoe vaak? Eén keer in de twee jaar. En dat is goed, ja. Niet iedereen is voorstander van dat darmonderzoek. Verschillende artsen wijzen op de risico's van de zogenoemde koloscopie. En de zorgen die mensen zich mogelijk voor niks zullen gaan maken. Vraag 5 is opnieuw een fragment. En ik wil graag weten wie we aan het woord horen. De ene zegt van ja, het is niet eerlijk als we uh, wel uh, met uitsupporters zouden spelen. Ja. Daar is verschillend over gedacht in, Dus de conclusie moet zijn, het is nu nog niet te doen. Oeh, ik zie echt de handen naar de slapen van het hoofd gaan van oh. Ik denk burgemeester van de Laan, maar. <lacht> het of zou met fijn om te maken uh, Ja, maar het zou <lacht> ja. toch net die andere ook kunnen zijn. Abu Talib. <lacht> ja, aan ja. met Abu Talib inderdaad. Gisteren overlegde hij met de burgemeester van, ja. uh, van Amsterdam. en de supportersverenigingen over publiek. wel of niet bij het bekerduel in de Arena op 22 januari. De supportersclubs, uh, vraag 6 is. Dit werd het niet eens over publiek bij die Bekerwedstrijd. Wel is er sprake van het eerder beëindigen van het support, uitsupportersverbod. zo heet dat officieel. Hoeveel jaar zou dat verbod officieel duren? Vijf jaar. Dat is goed. Ja, waarschijnlijk zijn Uitfans weer welkom in het nieuwe voetbalseizoen. Dus vanaf september is dat. Dan hebben we nog één vraag te gaan. Daarmee kan de score nog flink opgekrikt worden. Vier ja. punten kunt u daarmee verdienen. We zijn in dit geval op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. En dan gaat het dus om één term. Ja. Uh, vier aanwijzingen, maar hoe eerder je het weet, hoe meer punten het oplevert. Zo werkt het. Komt ja. Vier. Ik zorg mogelijk weer voor een grote primeur. 3. Ik moet het hoofd nog acht jaar koel cool houden. 2. Onderzoek moet nog uitwijzen of ik de ploegen in de zomer of de winter ga ontvangen. Stop. Uh, het WK in Qatar. Ja, rekenen wij goed denk ik, hè? Of niet? Qatar was uh, het antwoord wat we zochten inderdaad. Bij die was duidelijk hè, winter, ja. zomer. Ik moet ja. het hoofd nog acht jaar koel houden. Ja, dat was uh, in die zin ook duidelijk. Hè? In de winter is het 25 graden, dus te koeler dan in de zomer. Want dan kan het rustig 40 graden worden. En volgens Sepp Latter kun je de stadions wel koelen. Maar niet in het hele land. En Qatar was als eerste Arabische land dat het WK mag organiseren. Nu gaat het land misschien ook het eerste WK in de winter houden. Vandaar dus de grote primeur. Waar we we het komen op, op uh, vijf. En uh, dat betekent dat er in ieder geval 11 goed moeten zijn. Zometeen om over de hoogste score van nu heen te komen. Die is namelijk 54. Dus is te doen. Alles nog in eigen hand. Sit back and relax. Neem een slokje water. En dan gaan we hem zo spelen. Deel 2 van de quiz. Na deze plaat. Je me tire van Maitre Jims. Je me tire. Me demande pas pourquoi. Je suis parti sans Parfois je sens mon cœur qui s'endurci. C'est triste à dire. Mais plus rien m'a triste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire. Je me disais qu'il y a pire.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 je ben op dit moment parfois Ik sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à voor mais plus rien de toekomst. Ik ben bang voor de toekomst. Ik ben bang voor de toekomst. Ik ben bang voor de toekomst. Ik ben bang la vie d'artiste Je sais que ça fait toekomst. de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 je sais que ça fait plus de dire qu'on est pris pour Sip, mais je veux dire juste pour la rire. Je suis parti sans mentir, sans me dire, qu'est-ce que je vais devenir stop Ne réfléchis plus me guis, stop ne réfléchis plus vas-y, parti sans mentir, sans me dire. Je viens de te stop, ne réfléchis plus me stop, ne réfléchis plus vas-y Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sans moi fijn nummer vind ik het hoor, Met films, met je me tire. Ja. Uh, even de aftrap vooraf. Annette van Riel, 37 jaar scherpe heel Kandidaat vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. 54, hoogste score tot nu toe. Net uh, factor 5 hè, in deel 1. En dat betekent dus dat er in ieder geval 11 goed moeten zijn. We hebben deze week uh, eigenlijk te maken met een oplopende score. Dus nou ja, in die zin voldoen je aan alle Als het dan vandaag maar stopt. Ja. Ja, ja, precies, ja, dat snap ik. Ja, want er komt morgen nog een kandidaat voorbij. Ja. Maar nou, goed, dat eerst is... maar eens laten zien. Ja, hè? <laughs> maar dat is de uitdaging. Dus minimaal elf, ja. eh, liever nog wat meer. Dat kan. Eh, ook in de tijd die we hebben, namelijk 90 seconden. Wij stellen de vraag dan het antwoord of pas niet door de vraag heen praten. Want dat levert namelijk strafseconden op. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke Europese politicus heeft gisteren verklaard geen alcoholprobleem te hebben? Dat weet ik niet. Jean-Claude Juncker. Hoeveel geld pakt het OM in 2013 van criminelen af? Ik niet. 91 miljoen. De staatsloterij wil gaan fuseren met welke andere kanspelaanbieder? Lotto. Is goed. Naar welk kasteel gaat koningin Beatrix zeer binnenkort verhuizen? Voormalig koningin. Pas. Kasteel Drakenstein is dat. In welke stad krijgen jongeren een skatepark cadeau... dankzij minder vuurwerkschade? Almere. Is goed. Welke omstreden VVD'er wordt nu verdacht van het ronselen van stemmen? Van Rij. Goed. Wat zijn alle Noren dankzij het Nationale Spaarfonds... Rijk. Nou ja, miljonair moest het zijn. <laughs> welk Amsterdamse plein wordt de komende jaren flink opgeknapt? Pas. Het Leidseplein. Welk pensioenfonds is gestopt met investeren in Israëlische banken? PGGM. Is goed. Het proces tegen welk oud-president is uitgesteld vanwege mist? Pas. Morsi. Hoe heet de oud-duits oud-international die gisteren er openlijk voor uit is gekomen homo te zijn? Rietsemerk. Is goed, Hietsperker. Ja, ja. De agressiefste autorijders rijden vaak in auto's van welk merk? PME. Dat is goed. Hoe heet de Al-Qaeda-beweging die terrein verliest in Syrië en Irak? Al-Qaeda. Nee, pas. Dat is ISIS. In welk land werd gisteren een klopjacht gehouden op een verkrachter? Uh, Japan. Dat is goed. Morgen wordt er gedemonstreerd tegen dierproeven bij welke universiteit? Gokken, Utrecht. Maastricht. De VN wil een onderzoek naar gevangenisgeweld in welk land? Pas. Brazilië. Welke voetbalclub maakte gisteren bekend plannen te maken voor een stadion voor 50.000 toeschouwers? PSV. Dat was inderdaad PSV. Je was goed. En de vraag is nu, zijn het er elf? Nee, dat denk ik niet. Best wel ik een paar keer passen, maar... Ja. Zeker in het begin, was even jammer. Ja. Het hoge woord van de jury is eruit, schijnt nu in mijn hoofd. Ja? ja? Zijn jullie helemaal zeker? Ja? Oké. Okay. Negen zijn Ach, het er. Jammer. Ja. Uh, rijk is geen miljonair, staat er nog bij. Dus die hebben ja. ze een fout gekeurd. Ja, het, het, het zit dicht bij elkaar, maar... Als je ja. rijk bent, dan uh, heb je toch minimaal een paar miljoen. Ja. Denk ik. <lacht> nou ja. uh, het het de valuta. Goed geprobeerd. Uh, 45 komen we uit, dus 9 x 5. Uh, ja. Dat is niet genoeg voor de, voor de winst. Morgen, die 300 euro. Maar wel, het normale prijzenpakket gaat mee. Mag ik dus... nog even mijn prijspakket momentje pakken dan? Tuurlijk. Twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. Een DVD van Penosa En natuurlijk een prachtige radio. En een goede reis teruggewenst naar Scherpenzeel. Ja, dank je wel. Hartelijk dank. Stand.nl pakken wij erbij. De stelling van vandaag. En alle reacties die natuurlijk daarbij binnenkomen. Even kijken naar het tussenstand, pakken we er maar bij. Het is goed dat bedrijven zich terugtrekken uit Israël, is de stellingen. Meer dan 500 mensen hebben inmiddels gereageerd. 58 procent, de meerderheid dus, is het nog steeds eens met die stelling. 42 procent mee, oneens. Uh, op Twitter, als pensioenfondsen nu eens eerst hun werk goed doen... en gepensioneerden niet korten, dan praten we wel verder. Oneens dus met die stelling. Daar staat dan weer een eens tegenover. PGGM trekt een streep na jaren van praten met Israëlische banken. Lijkt me logisch als zij internationaal recht blijven negeren. Wat vindt u? 0800... 1101, stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen, met Dirk Verschoor uit uh, Barneveld. Nou, oh, Verschoor. Ik ben het uh, totaal oneens met de stelling. En waarom? Uh, nou, met dit soort acties uh, creëer je eigenlijk ook heel veel uh, collateral damage met uh, Palestijnen. Uh, zij zijn degene die uiteindelijk mede de dupe worden van dit soort beleid. En straks geen werk meer hebben. Dus wat het uiteindelijke doel is van deze acties. Uh, ja, dat is mij eigenlijk helemaal onduidelijk. Je ja. zou beter kunnen stellen of meer kunnen stellen. Dat zo'n actie eigenlijk niks te maken heeft ja. met het beleid dat de Palestijnse zaak dient. Maar veel meer een anti-Israël-beleid ja. is. U zegt eigenlijk, als dat al de insteek is van die bedrijven, dan schaden ze juist ook de Palestijnen met dit soort acties. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rienus van der Molen, nou, is de Boden, en Jurgen. Ik morgen. ben het helemaal eens met die stelling hoor. Want ja? En waarom? Nou, ik kan het je uitleggen: als, als we wel werkelijk vrede willen, daar in het Midden-Oosten. Dan moet je natuurlijk niet beginnen met het uh, bouwen van nederzettingen in een gebied wat niet van jou is. En dat, dat vind ik een heel slechte zaak. Je moet, de liefde moet wel van twee kanten komen. Maar ja, die jongens van Abbas, dat zijn ook heel lekkere dieren. Maar ik vind die nederzettingen, dat, uh, dat moet je niet doen. Kijk, die Abbas is een redelijke man, er valt mee te praten. Nou stop nou eens een keer met die muren, die nederzettingen. En kom tot een goed gesprek. Duidelijk meneer Van der Molen, dank u wel. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen met Clara Roosendaal. Hallo. Ik wilde me verder eigenlijk uit de hele politieke toestand houden. Maar uw um, uh, journalisten die daarbij zit, die vertelde dat uh, er geen uh, sancties tot nu ge geweest waren met Israël. Ik heb zelf in de zestiger jaren bij hem uh, door Oliver gewerkt. Dat was een Amerikaans architectenbureau. En, en daar hadden we een heel klein vestigingetje um, met een apart adres. Alleen om en met Israël en met de Arabische staten zeggen eh, te kunnen doen. Dat is al heel lang. Maar wat heeft dat dan met die sancties te maken? Nou, het um, werd, u zei, uh, er worden eigenlijk helemaal nooit sancties gegeven, maar er zijn altijd sancties geweest, want als je uh, ...de zaken deed met Israël en met de Arabische Staten... Ja, ja. ...dan kon je geen zaken ja. meer doen met de Arabische Staten. Het was een beetje het staten, een of het ander. En, en hoe staat u nu in deze kwestie dan? Wat zegt u tegen de stelling? Eens ja, of ik vol eens. Ik vind het zo ontzettend moeilijk... ...omdat ik en aan de uh, Palestijnse kant... ...en aan de ja, Israëlische ja. kant... Nou, ...dan, weet u, dan stemt u gewoon twee keer. U doet een keer en eens goed gaan en, die niet goed gaan. en u doet een keer en oneens. En met de vorige meneer eens. Ja. Dat moet via overleg. Dank u wel. Tot zover. Nou ja, tot zover. Half twaalf hebben we de afronding. Dus u kunt nog uh, blijven reageren via de site www.stand.nl. De ochtend duurt nog een uur.